Overdag wolkenvelden en zonnige periode. Het worden of 14. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Good Before you worry about your hair, baby, give me one more hour. I want you to stay right there. I don't wanna lose a moment. I don't wanna miss a kiss. If I could plan a perfect day, love, then I would start it just like Can I convince you? Make it so you can't resist. Whatever else you have to do now, it can't be half as good as this. I'll chase you underneath the sheets loud, and I won't let you get away. Dan beginnen begint al aardig licht te worden onderhand. Zo op deze Hemelvaartse dag. Een doodtrappen, dat doe je toch traditioneel op Hemelvaartse dag? Ik heb er zelfs nooit meer gedaan, omdat ik daar van tevoren op was doorgezakt. Op een, nou ja, van dat soort dingen inderdaad. Goedemorgen allemaal, Hemelvaartsochtend. Je luistert naar de Nachtgind anders bij de Vader op Radio 1. De nacht is het muziekprogramma van Radio 1... waarin het komend uur aandacht voor een paar festivalgasten. Ik laat uh, in het blok, blokje Frans, om dat vreselijke woord maar te gebruiken voor een item, een blokje... <laughs> het, uh, de, de drie chansons een Engelse zangeres horen die in het Frans gaat zingen. En dat is dan een opname uit de jaren zestig. Ook even aandacht voor uh, Bert Beckerik, die afgelopen week jarig was... En ik heb een uh, cd die ik mag weggeven. Die kan weggeven. Namelijk het meest uh, recente album van Miss Montreal. Wat een heel leuk album is geworden. Een paar weken geleden was het hier de Radio 1 cd. En ik heb een extra exemplaar die dus uh, zomaar weggegeven kan worden. Alsof het niks kost. Uh, maar daar krijg je dadelijk een vraag over gesteld. Ga je nu zomaar weggeven? Uh, er wordt een vraag over gesteld, antwoord kan je geven. En dan gaan we pas loten. Zo werkt dat uiteindelijk. Goed, festivalgasten, dat ik het over deze man die nu gaat horen. Die was met name in de jaren 80 en 90 behoorlijk populair in Nederland. De laatste jaren weinig van hem gehoord, maar dat wil niet zeggen dat hij in eigen land ook een uh, grote onbekende was. Integendeel, vorig jaar te verschijnen van hem het album Chiefs verkeeren en hij staat nu op Pinkpop. Mich an deine Güte, deine stille Herzlichkeit, du kämpfst mit deiner Zeit. Du lächelst Schicksal, an, lehnst dich sehr an. ohne an. No Zauber rakt, nimmt alte Schatten fort Und du behältst dein Wort Bevor das Morgenlicht Dich entführt, dieser Augenblick bricht Unterschreibt mit weißer Tinte Das klein gedrucktes Übersicht. Du darfst nicht gehen. Du sprichst, wenn du nichts sagst, wenn du dich vertaugst und dein Weg scheint weit, läufst schweigend in Vergangenheiten weg nach deinem Sinn und Zweck. Voor das Morgen nicht, dich entführt die Saugenblick bricht und erschreib mit weißer Tinte das is Übersehen. Du darfst nicht gehen. Du zingst was wahr in kunstvoller Manier. Deine Gegner sind verweht und zerstreut. Sorgsam begibst du dich auf deine Seelenbüche. Hier zählt deine Wirklichkeit, hier zählt keine Wirklichkeit. Du sprichst vom selben Glück, singst dich nach mir zurück und du schaust mich an. Om um met die te zien, om um dich te denken, te verstehen. Bevor En dat voor van de Hij mocht niet komen op het Schlagenfestival in Kerkhaarden, maar een paar kilometer verderop is hij wel welkom op het Pink Pop Festival in Landgraaf. Je Herbert Greinemeyer, Dine It Side, wat te vinden is op zijn langspielplatte Schiefsverkeer. En het liedje dat heet Dine Side", zal hij ongetwijfeld ook wel uh, over uh, ruim een week zingen en spelen op uh, Pinkpop. Want hij zal Pinkpop maandag uh, een optreden geven op uh, het desbetreffende festival. Patty Smith, die komt ook naar Nederland toe, maar dat duurt nog ruime maand. Ze zal zondag 8 juli optreden op de... Weden van het Bospop Festival. Het Bospop Festival dat uh, jaarlijks in Weert wordt gehouden, ook in Limburg. Maar daar ook een hoop oudgediende. Tom Jones onder andere komt er, maar ook Patty Smith. Dus hier is de nieuwe single, April Fool. Come, be my April Fool. Come. Come 1969, je hoorde de stem van Janna Warwick en het liedje dat heette uh, April Fools. En dat werd vervangen door April Fool. En dat was dan de nieuwe single van uh, Patty Smith die dus op bospop komt... En dat April Fool's van uh, Diana Warwick... dat is een compositie van uh, Bert Beckweg en Hal David. Die twee die leven ook nog steeds. Uh, Hal David, de componist, is inmiddels al uh, 90 jaar. En de afgelopen zaterdag toen werd Bert Beckweg 84 jaar. En recentelijk hebben ze van uh, Barack Obama een uh, hele bijzondere prijs gekregen... namelijk de George Wynn Prize for Popular Song. Kijk eens, dan, dan ben je iemand... Ja, dat mag ook wel op zo'n leeftijd dat je dan uh, zo'n prestigieuze prijs krijgt. Overigens, die uh, Bert Backwack die treedt nog steeds op met zijn uh, 84 jaar. Dat is toch wel heel bijzonder. En nu we het toch hebben over uh, Bert Beckweg en Hull David. De Carpenters hebben daar ooit een uh, medley van gemaakt. Hebben veel liedjes van, het uh, tweetal opgenomen. Maar op een gegeven moment, als we iets vanuit de met niet van maken, Dan hebben ze een stuk of vijf liedjes in één keer te pakken. Go, while the going is good. Knowing when to leave may be the smallest thing that anyone can learn. Go, I'm afraid my heart isn't very small. Fly while you still have your wings. Knowing when to leave won't ever let you reach the point of no return. Fly, foolish as it seems.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 Is where we used to go, and I'll be there. Oh, how can I? street, and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by, make me leave, that you don't see the tears, just let me grieve, in private, cause each time I see you, I break down and cry, walk on by, I just can't get over losing you, so it fresh should seem broken and blue, walk on by.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 Ik heb veel vrienden Do you know the way to San Jose? Popmuziek met een hele uiterste perfectie. Voor sommigen wat te perfect. Maar het blijft wat mij betreft altijd nog altijd prima klinken. Ook na al die jaren toch, want dit komt uit 1971. hoor. de Beckwack David Medley bevattende de nummers Knowing When to Leave. Make it easy on yourself. Vervolgens, There's always something there to remind me. I'll never fall in love again. Walk on by and do you know the way to San Jose. De en David Medley van The Carpenters. De muziek van Burt, en Hall, David is nog steeds interessant voor reclamemakers. Want er is een margarinefabrikant en die heeft Anyone Who Had A Heart weer gebruikt voor een tv-commercial. Die afgelopen avond ook nog te zien was op een van de Nederlandse televisienetten. Miss Montreal die heeft een nieuwe cd gemaakt, I Am Hunter, en die kan je winnen. Ik wil van je weten, Miss Montreal, waar treedt ze vandaar op? Dat is vraag 1. En dan heb ik nog een tweede vraag. Hoe komt het dat je op dit moment, op hemelvaartsochtend... vijf minuten voor half zes, naar Radio 1 luistert? <laughs> ja, werk je bij een benzinestation, zit je in de zorgsector. Ik noem maar wat voorbeelden op. Dat wil ik nou ook eens een keer weten. Want daar heb ik eigenlijk geen idee van wat de luisteraars op dit moment doen. En zeker niet op hemelvaartsochtend. Dus als je I'm Hunter van Miss Montreal wil hebben... Waar treedt ze vandaag op? Dat kan je lekker gaan opzoeken. En hoe komt het dat je even voor half zes op ochtend naar Radio 1 luistert naar De Nacht Klinkt Anders? Ik ga wel laten horen van Miss Montreal. Dat is van een paar weken geleden. Toen was de zangeres te gast in Spekers met Koppen. En daar zong ze Gaving Up On You. It's not that I don't or I have never felt It's just that you taught me how to live without I'm not afraid to face it all by myself So Dit is een cd die mij aangenaam verrast heeft... toen ik hem een paar weken geleden in ontvangst mocht nemen en ging beluisteren. En dit liedje vind je er ook op, Giving Up On You. Je kan luisteren naar Miss Montreal, de cd M.I.M. Hunter. Je kan hem krijgen en dan uh, nogmaals de vraag... Die ik, uh, waarvan ik een antwoord wil weten van je. Waar treedt Miss Montreal vandaag deze hemelvaartse dag op? En vervolgens wil ik ook van je weten... hoe komt het dat je zo uh, rond half zes op hemelvaartse ochtend... Aan het luisteren ben naar Radio 1. Naar de nacht ging anders. Nou, die gegevens en dat antwoord. Dat kan je opsturen via de mail. Naar de website van de nacht ging anders. Uh, op de website van de nacht anders. Daar vind je het contactadres. En als je dat aanklikt. Dan, uh, dan kan je alle gegevens uh, mailen. <laughs> je kan, hoe kom je weer bij de nacht anders website? Nou, ook via www.varen.nl. Dus nou, makkelijker kan ik het je verder niet maken. Ik ben benieuwd. Vooral naar de reden van waarom je op dit moment op hemelvaartsochtend... rond half zes naar Radio 1 aan het luisteren bent. De drie Franse platen, daar zijn we aan toegekomen. Je hoort een bekende melodie dadelijk uit 1978. Een hele recente, voor Nederland nog onbekende opname... van de zangeres Juliette Kat. En ik laat je een oud-Engels succes horen. Maar dan gezongen in de Franse taal. Oh. I'm a kid bon, quand je go to school and when I finish my mes devoirs, j'ai to de you, oh, oui, de t'appeler. À you, on peut chercher. un paradis aime moi de tout ton cœur aujourd'hui je veux vivre ma vie assez entre tous les la joie d'un grand bonheur but you may Tout doucement, sans parler, sans plus d'œil, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, versez des larmes en étouffant sa joie bon contre soi sa vie des années puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin prendre un... Een wonderschoon chanson. Yves du doet het zingen, 1978. Toen had hij daarmee succes. Het nummer heet Prondre, un enfant par la main. Is destijds ook nog in het Nederlands opgenomen. Maar dan een hele andere tekst. Neem me mee naar Maastricht. Benny Nijman die zong dat toen. Daarvoor had je heel recent, van eerder dit jaar. Toen kwam het voor de Franse hitparade. De zangeres Juliette Katz, F. Fastois... En uit 1962, inderdaad zo oud is het al en zo oud was het al... hoorde je de Engelse zangeres Helen Shapiro. Die had in 1962 een um, succes in Engeland en ook in Nederland... met het liedje Let's Talk About Love. En voor de Franstalige markt, voor uh, Wallonië, deel van Zwitserland... en Frankrijk maakten ze daar dan uh, Parlon d'amour van. Letterlijke vertaling dus van Let's Talk About Love. De verjaardagskalender. Allereerst even een paar namen waar we inmiddels alweer een kruisje achter hebben gezet in de loop der tijden. Het is vandaag in 1921 dat Piet Velleman werd geboren. 78 jaar is hij geworden, 16 februari 2000 overleed. Die Piet Velleman was zo'n beetje de eerste Nederlandse radiotischjockey. En ook nog van de Vara. Ja. We begonnen in de vroege jaren 50 met het draaien van... Liedjes uit de Amerikaanse hitparade. Rock roll and roll en blues, inderdaad. En een uh, later stadium toen is hij nog labelmanager geworden bij uh, de Nederlandse tak van Motown. Piet Velleman, dus. En heeft op Hilversum 3 ook uh, in de beginjaren van Hilversum 3 nog een uh, radioprogramma gepresenteerd bij de KRO. Toen Hilversum 3 net bestond. Even kijken waar we ook een kruisje achter hebben moeten zetten in 2007. Dat was achter de naam Kees Slinger. 1929 werd hij geboren, 29 september 2007 overleed hij, 77-jarige leeftijd. Maar de vlag gaat uit <laughs> Een echte vlag. Rood wit blauw met een oranje wimpel eraan. Maxima's jarig, jawel. <laughs> 41 wordt ze en ook vandaag jarig. En ik wordt 73, maar nog steeds uh, still alive en actief, Wim de Bie. She... Like rainbow. Uh, ja, ja, ja, dat was uh, inderdaad uh, wat, wat, ik, wat ik niet gepland had. Uh, de computer die we eventjes alles uh, verkeerd doet. Ik had uh, zeer, inderdaad uh, heel uh, uit, uh, uitzinnig gezegd van... Uh, Wim de Bie is uh, vandaag jarig. Nou, dan moeten we ook Wim uh, de Bie gaan uh, laten horen. En dat gaat dan nu gebeuren, mijn dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag dus jarig en hij wordt 73 jaar Wim de Bie. Wat zou u ervan zeggen als we nog eens een kanon deden? Oh ja, ja graag ja. Ja, uh, Meneer de Boer, hebt u een voorstel? Uh, de Uil zat in de Olme. Vind ik zo'n mooie kamer. Ja. Meneer De Wilde, wat zegt u ervan? Uh, nou, dat lijkt me een uitstekend idee. Ja, ja, Hij ja. zat in de hol, maar ja, die is prachtig. Maar ja, prachtig, die, met die, die de koekoek in de vechten. Ja, ik vind mooi. hem ook heel ja. mooi. Dat ja, uh, vind ik eigenlijk een ont ontroerende kanon. Ja, vind ik, dat ik, ik ook. Dat wel eens tegen de avond. Hè? Heel in de vechten, heel teer. Ja, dat eilig. hele zachte, ja. Een roepende koekoek. Ja, uh, ja, mooi. Ja, dat is uh, heel ja, mooi. Ik vind ik eigenlijk heel ontroerend. Ja, ik ook. Heel ontroerend. Het komt zo treffend tot uitdrukking. Dat eilen, dat verre... Ja, ik vind het een van de mooie... Mooiste ja. Goed, absoluut. absoluut. Heren, akkoord. Uh, zal ik dan maar het spits afbijten? Uh, ja. ja dan volgt de heer De Wilde. En ja. meneer De Boer, sluit u af. Uh, uitstekend. Dat is goed. Gat goed. Sprake. Heren, daar gaan we. Jo. Mm. De uil zat in de olmen bij het vallen van de nacht. En van de gintse heuvels de koekkoekantwoord zacht. Ko -koek, de uil zat in de ko koek, de, de ko koekkoekantwoord zacht. De vuil zat in de, de koek, bij het valkoekant wordt De in de gindsche bij het valkoekant wordt En kwam de gindsche koekoevels, de koekoekant wordt zaagd. Koeko koek, koek, koek, koek, koek, zat de De koek De zat in de om, bij vallen van de nacht. En van de heul. De koel, koegant voorzaagd. kom komt. De ku de de schacht ku ku zat in de koek, koek. De de, koek, voortzacht. De, de, voortzacht. de vuil zat in de ku Ik van de van de de, de, de, de, de heu The koel voor het zaalt. Koel The Koek De koelant Wim de B van zijn LP a cappella. De a cappella versie, de canon versie van de Elzat. Helemaal de omen. Wim de B die vandaag dus uh, 73 jaar wordt. Ja, je hoort hem uh, al eventjes voorbij komen. She Goes Nana van de radios. En dat heeft te maken met het feit dat uh, net zo oud is als Maxima... een van de oprichters van de band, namelijk Ronnie Moessische. She... Like a rainbow, sways while she glows, moves like a rainbow.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 1992, she goes Nana. Met de stem van Bart Peters. En ook Ronnie Suzu, die hoorde je meezingen. Ronéma Suzuen, een van de oprichters van de radio's. En die Ronnie, zoals ik al zei, die wordt vandaag 41 jaar. Ik heb nog twee televisietips voor je en ook een radiotip. Allereerste televisietip, die is voor vanavond. Dan is er bij de AVRO op Nederland 2 om kwart voor elf een reportage. Een documentaire van Jiska Rikkels. Die is in Argentinië geweest en constateerde daar dat de Bandonion op het punt staat in Argentinië te verdwijnen. De exemplaren daar nog aanwezig die zijn. Uh, tot op de draad versleten. En uh, als ze versleten zijn, dan worden ze ook nog... Uh, naar het buitenland uh, geëxporteerd door toeristen. Maar er is in Duitsland nog een fabriekje die ze maakt... en daar komt het instrument oorspronkelijk vandaan. Vanavond dus, kwart voor elf, Nederland 2. Aandacht voor de Bandoneon. Dornion en je hoorde, je hebt het hem herkend, je hebt hem herkend. Astra Piazzola, een opname uit de jaren 40. Vanavond dus uitgebreid aandacht voor dat instrument... vanaf kwart voor elf op Nederlands 2 in een documentaire van Jiska Rikkels. Dan een radiotip, je hebt morgen hier op Radio 1 in de Nacht... Het programma van Omroep Mac, Max Nachtzuster met Anne-Marie de Jong. Maar de varen is morgen ook actief, maar dan op Radio 2. Een marathon-uitzending van Sander de Heer, de Nacht van de Vluchteling. Sander die loopt samen met een aantal andere mensen 40 kilometer. De wandeling begint om middernacht, 12 uur. En Sander blijft doorlopen tot 9 uur. Uh, morgenochtend, je kan er getuige van zijn als je dus afstemt op Radio 2 vanaf uh, middernacht. Tot morgenochtend, 9 uur, en tussendoor zullen ook uh, muzikale acts aanwezig zijn. De Nacht van de Vluchteling, je kan er ook meer informatie op vinden op een speciale site die is gemaakt. www.nachtvandevluchteling.nl Dus niet de, maar Nacht van de Vluchteling. En dan krijg je alle informatie met betrekking tot deze sponsor Nachtloop. De Nacht van de Vluchtelingen, op Radio 2 dus uh, komende nacht. Zondagmiddag, ja, even een opmerking, het dus zou de publieke omroep wel sieren... als ze muziekdocumentaires eens op een vaste plek zetten. Want het is een beetje een rommeltje. Dinsdagavond had je die documentaire over de toubo in Los Angeles met Carol King. Dan heb je vanavond die documentaire over de band Donion. En zondagmiddag, dat blijft interessant dat wel, een documentaire over Miriam Akiba. Hickory hard and they like good tongue, good tongue. Hickory hard Oh, Kataba, Goedemiddag, dan is er dus een documentaire en portret van Miriam Makiba... op Nederland 2 van 10 over 5 tot 10 over 6. Dit was de nacht het Anders. Mijn naam is Roel Koeners. Ik wens je een mooie donderdag toe. Hemelvast dag. Zodra ik naar het nieuws, het Radio 1-journaal... met Marcel Oosten en Lara Renzen. De groetjes.